Drie uur. NPO Radio 1 met Roos Mogre. Artsen moeten veel vaker over seks praten met hun patiënten. Daar pleit hoogleraar Ellen Laan voor. Volgens haar is het nu nog veel te vaak een taboe in de spreekkamer. En dat is een gemiste kans, want een slecht seksleven kan voor verschillende klachten zorgen. Na het NOS Journaal... met Jan van der Putten. Voor de rechtbank in Amsterdam is Nouval F. veroordeeld tot 18 jaar cel. De man, ook bekend als Noffel. kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij de mislukte aanslag op crimineel Peter R. in Diemen. Het is voor het eerst dat versleutelde gegevens zijn gebruikt. als bewijsmateriaal in een zaak. Criminelen gebruikten apparatuur. waarvan ze dachten dat die niet te kraken was. Maar dat is dus toch gelukt. Justitie heeft daardoor tal van belastende gegevens in handen gekregen. Bedrijven die appartementen naar criminelen verhuren. worden een harde. Aangepakt. Alleen al in Rotterdam wonen vermoedelijk honderden criminelen in appartementen die vaak cash worden betaald. In de gehuurde panden slaan ze ook vaak wapens, drugs en grote hoeveelheden geld op. De spookwoningen worden pas sinds kort onderzocht door justitie, zegt verslaggever Robert Bas. Het is eigenlijk iets wat net ontdekt is bij politie en justitie. Ze zagen in allerlei onderzoeken naar criminelen dat die heel vaak in woningen verbleven die niet op hun naam stonden... Woningen ...waar dan ook soms grote partijen drugs of wapens werden aangetroffen... ...hele grote sommen geld. En in het kader van de aanpak van de ondermijning... ...die vermenging van de onderwereld en bovenwereld... ...zegt het openbaar ministerie... ...we gaan ons vizier richten op dit soort bedrijven... ...de facilitators van de onderwereld. Twee weken geleden sloeg de politie zijn eerste slag... ...twee eigenaren van een Rotterdams verhuurbedrijf zijn aangehouden. RTL Nederland gaat reorganiseren. Het bedrijf wil ook mensen buiten de traditionele media gaan bereiken. Bij RTL verdwijnt een onbekend aantal banen... en kanalen als RTLX en XL en Videoland worden samengevoegd. Hans Asperger, de Oostenrijkse arts naar wie het syndroom van Asperger is genoemd... was in de nazietijd actief betrokken bij de moord op honderden gehandicapte kinderen. Dat blijkt uit nieuw medisch-historisch onderzoek in Wenen. De werkloosheid is gezakt tot onder de 4 En dat is voor het eerst in bijna 10 jaar, meldt het CBS. Op dit moment zijn 357.000 mensen werkloos. 100.000 minder dan een jaar geleden patiëntenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werk goed te doen. In een brandbrief van de Tweede Kamer vragen ze om extra subsidie. De organisaties zeggen dat ze er meer taken bij hebben gekregen. Ze vertegenwoordigen niet alleen de belangen van patiënten... maar denken ook mee met gemeenten, ziekenhuizen en andere zorginstellingen... om de zorg te verbeteren. En ze werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige patiëntenorganisaties zou het water aan de lippen staan... en daarom willen ze snel extra geld. De Britse regering komt met een verbod op plastic rietjes en wattenstaafjes. Volgens premier May is plastic afval een van de grootste milieuproblemen ter wereld. De Britten gooien jaarlijks zo'n 8,5 miljard rietjes weg. En dat ze daar nu ook bewust van zijn... dat komt door natuurseries van de BBC-filmmaker David Attenborough... vertelt correspondent Tim de Wit. Die series werd hier ontzettend uh, goed bekeken. En in zijn laatste serie, Blue Planet uh, 2... besteedt hij ook heel veel aandacht aan de plastic soep... zoals het wordt genoemd hè, in de oceanen. En het blijkt dus dat de Britten met al die rietjes... mede door al die rietjes bijdragen aan zo'n 150 miljoen ton plastic... dat nu allemaal onder water. Drijft en waardoor dus heel veel leven onder water ook wordt bedreigd. De Britse horeca kijkt nu naar de mogelijkheid van papieren rietjes. En sommige supermarkten willen de plastic rietjes niet meer verkopen. Het weer volop zon. Het kwik stijgt naar 20 graden op de wadden en 23 tot 28 graden in de rest van het land. Morgen en tijdens het weekeinde blijft het vrij zonnig en droog. Maar het wordt geleidelijk wel minder warm. In het weekeinde ligt het maximum tussen 18 en 23 graden. Gaan we naar de situatie op de weg met Helene de Geest. Er staat inmiddels 70 kilometer file. Op de A16 is veel vertraging van Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander heeft de politie iemand aangehouden... en de auto daarvan moet nu geborgen worden. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knopen ridderkerk is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum nog drie kwartier vertraging... tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Daar stond een tijdje een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Op de A44 is de hele middag al druk van Amsterdam naar Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar een kwartier...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 Ga morgen nog naar je bank, welke dat ook is. Of doe de check op rabobank.nl slash straks heb je het nodig. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Technisch dienstverlener en een personeelstekort. Wij.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 straks waarom de dokter maar beter wel naar ons seksleven kan vragen. En in de wereld van morgen. Een uitvinding die ons slopende kantoor bestaan lekker opfrist. En politiek commentator Joost Vullings, nou die heeft alles behalve een slopend kantoor bestaan, want die rent zich rot daar in Den Haag. Die is om half vier hier en dan spreken we met jou over D66. Wat ga je precies vertellen Joost? Nou het kabinet zit een half jaar, de coalitie ook. En uh, ja de mensen die op een van die vier partijen heeft gestemd, ja, die hebben we gevraagd van, ja, hoe vind je dat het gaat? Hoe doen ze het? En dan blijkt dat dat met D66 dat die kiezers toch niet echt heel erg tevreden zijn. Dus dat lichten we er even uit. Ja, dat gaat niet zo uh, heel goed. Dat nee, je bent. zag dat bij de gemeenteraadsverkiezingen, ze zitten wel een beetje in een dipje, ja. Straks praten we jou uitgebreid hierover. Nu eerst de dokter en de drempel om over seks te praten: Roos Morge. Een vandaag. Let's talk about sex. Daar pleit seksuoloog Ellen Laan al lange tijd voor. Ze is net hoogleraar geworden en pakt morgen in haar oratie haar eigen vakgenoten aan. Seks is nog te vaak een taboe in de spreekkamer. En daardoor missen artsen belangrijke signalen van patiënten. Ellen Laan, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met de seks? Dat is volgens u een vraag die vaker aan een patiënt gesteld moet worden. Waarom? Ja, seks is belangrijk. Uh, seks is goed voor ons welbevinden. Uh, seks maakt ons gelukkig, tenminste als het kwalitatief goede seks is. Uh, seks is belangrijk voor relaties. Um, en uh, nou, Seks is belangrijk. En er kan nogal wat misgaan uh, als je ziek bent, als je bepaalde medicijnen slikt, als je bepaalde behandelingen moet ondergaan. Dus het is belangrijk dat de dokter daarna vraagt. Dat willen patiënten ook graag. Uh, ze willen eigenlijk ook graag dat vooral de dokter ernaar vraagt. En, en niet uh, bijvoorbeeld de verpleegkundigen. Ook al kunnen die dat natuurlijk ook prima. Maar de dokter is belangrijk. Um, en uh, in de dokter uh, wordt vertrouwen gesteld. En uh, een vragen naar zoiets persoonlijks uh, is voor patiënten eigenlijk wel heel erg belangrijk. Het uh, geeft het gevoel dat ze gezien worden en dat hun zorgen uh, belangrijk zijn. Maar ik neem aan dat je dat behandelen. niet zomaar erin kan knallen in een gesprek. Je moet dat wel een beetje inleiden. Ja, maar het is niet zo moeilijk als de meeste dokters uh, denken. Uh, is, is de, elke dokter, of het geldt trouwens ook trouwens voor psychologen in de, in, die in de gz werkzaam zijn bijvoorbeeld. En je kunt altijd je eigen context creëren. Dus bijvoorbeeld uh, kan de oncoloog zeggen... Uh, nou, met uw behandeling, met de radiotherapie of de chemotherapie die u heeft gehad... of de operatie die u heeft gehad... Uh, horen wij vaak dat mensen seksuele problemen hebben. Is dat voor u ook zo? Dus dat zou een en goed voorbeeld dan... kunnen zijn... Ja, en dan hoef je eigenlijk niet eens zelf heel veel te weten van seks. Of je hoeft eigenlijk ook niet te weten hoe je het moet behandelen. Je zou eigenlijk, als iemand zegt van ja, ik heb eigenlijk wel zorgen. Uh, dan zou je kunnen zeggen, uh, nou, we hebben hier in ons ziekenhuis wel mensen die uh, u daarmee zouden kunnen helpen. Heeft u daar behoefte aan? Dan hoef je zelf eigenlijk niks te doen. Uh, maar je, je bewijst je patiënt eigenlijk wel een hele belangrijke dienst. Want je laat eigenlijk zien dat het heel gewoon is om over seks te praten. Oké, okay, ik wil even naar huisartsen Edwin de Vaal. Die hebben we ook aan de lijst. Goedemiddag. Goedemiddag. Vraagt u wel eens naar de seksuele activiteiten van uw patiënt? Uh, ja. Dat doe ik bijvoorbeeld als mensen met een geslachtsziekte komen. Dan vraag ik uh, wat heb je gedaan en wanneer en met wie en hoe. Maar ik vraag het ook aan mensen die ik voor uh, bloeddruk ga behandelen. Want sommige medicatie kunnen bloeddrukdaling geven... en die kunnen toevallig ook nog een erectieprobleem geven. En we doen het standaard meenemen. Als mensen suikerziekte hebben en op de jaarcontrole bij de huisarts komen... dan hoort seksualiteit hoort er ook bij. En wat de hoogleraar net uh, aanstipt is dat je het bij oncologiepatiënten... of mensen met andere grote ziektes aan moet stippen. Dat vergeet ik eerlijk gezegd een beetje. En, en komt dat ook een beetje omdat u een drempel voelt? Omdat u het niet zo makkelijk onderwerp vindt? Uh, nou, meestal zijn de andere problemen waar je de patiënten voor ziet... veel groter. Iemand net een groot hartinfarct gehad... heeft een hele wereld op zijn kop staat. En meneer en mevrouw moeten allebei heel erg huilen... En uh, dan ga je niet uh, ook nog aan het eind zeggen oh, trouwens over de seks nog nogal even. Want dat, dat komt dan een beetje ongepast. Dus dat is iets wat ik dan meestal voor het latere gesprek bewaar. Maar als het echt grote, grote kankerproblemen zijn... Dan, dan ligt het focus vooral bij die mensen op hoe ga ik het overleven? Hoe kom ik erdoor? En wat zijn de bijwerkingen van alle chemotherapieën? En bestralingen die ik uh, moet ondergaan. Ja, lijkt me begrijpelijk. Heeft u wel eens een, een patiënt gehad waarvan u achteraf dacht... Ja, ik had er toch naar moeten vragen, want ik heb iets gemist... Ongetwijfeld. Uh, ik weet ook niet alles en uh, ik zal zeker dingen gemist hebben, maar zo 1, 2, 3 procent waarvan ik zeg van dan had ik het inderdaad moeten aanstippen. Nee, want dan had ik het alsnog aangestipt als het in het gesprek later ter sprake komt. En heeft u het überhaupt geleerd om, om te praten over seks in de opleiding? Want je hoort wel vaak hè, dat artsen heel veel uh, praktijk dingen leren, uh, maar dat, dat sociale vaardigheden nog een beetje achterwege blijven in die opleiding. Nou, de sociale vaardigheden bij de huisartsopleiding die worden juist zeer uitgebreid uh, geoefend en getraind op elkaar. Maar ook uh, filmpjes die je van uh, patiënten mee moet nemen waar je gesprekken mee oefent. Maar ik ben het zeker eens dat het, het focus ligt niet op seksualiteit. Wel het een heel erg belangrijk onderdeel is van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Is het een onderdeel wat ook bij de huisarts zelf natuurlijk een taboe is. En ik kan me zo zelf voorstellen als ik in de spreekkamer zit en ik ga opeens over seks beginnen. Terwijl iemand voor zijn oor komt of hoofdpijn of denkt van hoe ga je deze chemotherapie een beetje overleven dat die patiënt dat heel ongepast... en zal vinden ook waarschijnlijk zal schrikken... als ik opeens over seks ga beginnen. Ja, dan ga ik toch weer even naar Ellen Laan, de seksuoloog en nu dus ook hoogleraar. Als u naar deze huisarts luistert, denkt u dan... ja, hij zou toch vaker daarover moeten beginnen? Ja, wat hij zegt is dat de timing heel erg belangrijk is... en dat is hartstikke reëel natuurlijk. Als iemand net een kankerdiagnose heeft gehad... dan, uh, dan is het misschien ook niet zo gepast... om op dat moment over seks te praten. Maar als je iemand voor de tweede of de derde keer ziet... dan is het wel goed om alvast te zeggen dat het zou kunnen voorkomen dat er problemen zijn op het gebied van seksualiteit. Want dat ontdekken de meeste patiënten toch wel. En dan voelen ze zich misschien juist alleen als het nooit besproken is. En wat we weten uit groot onderzoek onder patiëntenvereniging van chronisch zieken... maar ook de verenigde patiëntenvereniging voor kankerpatiënten... als aan hen wordt gevraagd wat is nou eigenlijk na de behandeling je allergrootste levensprobleem dan staat seksualiteit op één. En dat is belangrijk. Dus het is belangrijk natuurlijk ook... dat je het er niet misschien in de acute fase naar vraagt... maar het is wel belangrijk dat er naar gevraagd wordt. En nu uh, spraken we dus net huisarts de vaal. Hij is huisarts, maar geldt het bijvoorbeeld ook voor tandartsen? Nou, dat is nou interessant dat u daarna vraagt. Dat had ik het vanmorgen nog met iemand uh, anders over. Uh, ja, je, je kan natuurlijk... Ik denk de eerste reactie van veel mensen is... Uh, uh, daar daar natuurlijk ga je geen seks tandarts mee bespreken. Niet over. Nee. nee. En toch is het wel zo dat uh, tandartsen erop... Uh, uh, uh, uh, ja... Uh, dat tandartsen moeten weten dat het mogelijk is... dat ze te maken hebben met iemand die seksueel getraumatiseerd is. En bijvoorbeeld uh, getraumatiseerd is... Uh, omdat hij gedwongen orale seks heeft moeten doen. Dan is het heel traumatisch om naar de tandarts te gaan. Vaak zijn dat de mensen met de slechte gebieden... die dus ook al heel lang de tandarts hebben vermeden. En dan is het wel, denk ik, goed als tandartsen zich realiseren... Uh, dat er sprake zou kunnen zijn geweest... van seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. En, dan, en dat is toch goed... als dat je daar een gesprek over kan beginnen. Of dat je he, kan, kan begrijpen waarom iemand zo angstig is. En misschien zijn of haar mond niet open durft te doen. Wat is het allergrootste probleem uh, uh, van het niet spreken over seks in die spreekkamer volgens u? Nou, Wat ik zelf het grootste probleem vind. Dan weet ik niet of iemand, iedereen het daar per se mee eens uh, is. Maar waar mijn oratie over gaat is dat toch vooral... Uh, wordt vergeten uh, dat uh, uh, de vrouwelijke seksualiteit... wordt toch vaak minder vaak besproken dan uh, seksualiteit bij uh, mannelijke patiënten. En wat dan vooral vaak niet goed wordt begrepen... is dat uh, voor vrouwen testosteron en het verlies daarvan door bijvoorbeeld... Uh, uh, het wegnemen van de eierstokken of door chemotherapie... dan maakt het niet uit wat voor kanker je hebt... Uh, of uh, bestraling in bijvoorbeeld het uh, bekkengebied... Uh, is dat de eierstokken daardoor... Uh, ja, aangetast kunnen worden, waardoor ze bijvoorbeeld minder goed uh, testosteron produceren. De meeste dokters weten wel uh, dat eierstokken bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn... oestrogeen uh, produceren. Dat is vaak waar wel aandacht voor is. Dus dan krijgt ze een ovule mee of oestrogeen om haar vaginawand wat dikker te maken. Maar wat uh, vergeten wordt, is dat daar voor de vrouw de seks niet plezieriger van wordt... Daar heeft ze testosteron voor nodig. Testosteron maakt haar brein en haar genitalia... dat geldt precies zo voor mannen... Uh, maakt die gevoelig voor seksuele prikkels. Dus als je onder de normale drempelwaarde zit... Ja, dan heb je eigenlijk een opwieningsprobleem. En ik vind dat artsen daar toch bedacht, bedacht op moeten zijn... zeker oncologen, gynaecologen... Uh, die moeten begrijpen dat... Uh, dat dat dat eigenlijk een van de belangrijkste problemen zou kunnen zijn... dat ze niet meer opgewonden kunnen worden. Terwijl er wel wordt gekeken naar die vagina. Hè. Dus eigenlijk, als ik het heel scherp stel... Euh, dan wordt er wel gedacht aan de mate waarin de vagina nog penetreerbaar is en maar niet uh, wat ze zelf nog voor plezier kan beleven. Dus als je toch met je patiënt over seks spreekt... dan zou je toch iets meer moeten doen dan alleen vragen... heeft u nog coitus? Ja. En dan zou je kunnen vragen, God, heeft u nog plezier aan seks? Want uh, ook dat uh, is belangrijk, ook voor je gemoedstoestand. Ik wil even naar Edwin uh, de Vaal, onze huisarts. Weer, uh, meneer Vaal, uh, wat, wat als een patiënt zegt... ja, ik vind dat ik inderdaad te weinig seks heb... wat doet u dan eigenlijk, als u er uiteindelijk dan wel over spreekt? Ja, dat is een probleem. Als het alleenstaande meneer of een vrouw is, dan, uh, dan heb ik daar geen oplossing voor. Dan uh, moet ik die uh, geen adviseren om een partner te gaan zoeken. Maar als het in de relationele sfeer is en uh, er is inderdaad een gebrek aan, uh, aan intimiteit. Hè, want dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan alleen maar seks hebben. Gewoon aangeraakt uh, daar... worden alleen al, hè? Ja, dat, dat is ook heel belangrijk. Zeker. Ik denk dat, dat, is dat, heel dat heel seks is. Onderdeel. Ja, ja, precies. Dus een intimiteit dat, dat zie je dat, dat, dat mensen daar veel minder uh, makkelijk over klaar seks, Daar praten mensen ook makkelijker over, maar over intimiteit praten mensen minder makkelijk. Uh, want dat zijn van die hele subtiele dingetjes. Dat iemand je aanraakt of je een knuffel geeft of jij je, of je, of je, nou gewoon niet vlief voor je is. Uh, maar u vraagt wat was die ook alweer? Nou, wat u dan eigenlijk zegt tegen zo'n patiënt. U zegt dus ja, ik, advise, ik kan moeilijk adviseren om een partner te zoeken, maar verwijs ze bijvoorbeeld door naar een psycholoog of naar een. Wat, ja. wat kunt u? Ja, nou, kijk, ik, uh, ik weet wel iets over seksualiteit en uh, over intimiteit. En uh, dus de hand en span, de, de, de dingetjes die ik zelf kan verzinnen... voor de mensen om het leuk te maken. Hè, en en uh, dus dan heb je het over glijmiddelen en over uh, de, de oestrogenen... waar uh, mevrouw Laan het net over had. Dan, uh, dan kan ik daar wel een advies over geven. Maar als het echt de diepere seksuele in gaat... dan ben ik gewoon niet expert genoeg in. En dan ga ik een beetje uh, op mijn eigen kennis en ervaring uh, praten. Dus dan verwijs ik ze of naar een seksuoloog door. En als de mensen... Geen geld voor hebben, omdat het niet in het uh, pakket zit, dan uh, vraag ik aan onze uh, psycholoog uh, of die nog adviezen, tips en trucs heeft voor deze mensen. Ja, nou in ieder geval is het dus belangrijk om er vooral wel over te praten in de spreekkamer. Ja. Huisarts Edwin de Vaal, dank en hoogleraar Ellen Laan. Succes morgen met de oratie en ook dank voor um, dit gesprek. Dank u wel. met Fraction Too Much Friction. Gaan we naar nieuws via de NOS. Een sleutelfiguur in de Amsterdamse onderwereld... is vanmiddag veroordeeld tot 18 jaar cel. Na OVLF heeft volgens de rechtbank opdracht gegeven voor een liquidatie. We gaan naar justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat heeft hij precies gedaan? Hij heeft geprobeerd een opponent uit de weg te ruimen. Die opponent was een drugshandelaar die in 2015 in Diemen werd beschoten. Volgens de rechtbank was Nauval F degene... die de uitvoerders van die liquidatie aanstuurde. Uh, hij stuurde hem berichten uh, van de strekking... die man moet dood en is het gelukt. En toen daarna bleek dat het slachtoffer... de schietpartij wonder boven wonder had overleefd. Uh, ja, toen kwamen er al snel berichten met de vraag... waarom is dit mislukt en waarom hebben jullie... de vluchtauto niet in brand gestoken? Nou, volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat nauwval F deze berichten heeft gestuurd... en daarom krijgt hij 18 jaar cel. Ja, en dat is een belangrijke uitspraak. Waarom precies? Ja, natuurlijk, omdat er iemand is veroordeeld die door de politie wordt gezien als een serieuze en bovendien gewelddadige speler in de Amsterdamse onderwereld. Uh, maar vooral ook omdat in deze zaak bewijs is geleverd uit ontsleutelde berichten. Uh, de politie nam twee jaar geleden een server met miljoenen berichten in beslag. Uh, dat zou allemaal communicatie tussen criminelen zijn. En het is gelukt om die berichten leesbaar te maken. Nou, dat leverde een schat aan informatie op over bijvoorbeeld liquidaties, uh, waar vrij open over werd gecommuniceerd. En de grote vraag vandaag was, mogen die berichten ook als bewijs worden gebruikt? Uh, nee, zeiden de advocaten, want de politie die zou met een soort sleepnet door die data gaan en uh, zich niet aan de wet houden. Maar de rechtbank zei vandaag, wij zien geen bezwaar en dat is uh, belangrijk, want ja, het OM wil die berichten in tientallen andere strafzaken in de toekomst uh, gaan gebruiken. Ja, dus is ook voor andere zaken in de toekomst belangrijk, zoals je zegt. Dankjewel, uh, Remco Andringa, justitieredacteur van de NOS. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. U heeft het wellicht gemist, of juist niet, maar het is Nationale Dag vandaag. En weer een bloemetje of een doos bonbons is natuurlijk leuk, maar wel een beetje saai. En misschien is het grootste cadeau dat je als werkgever kunt geven aan je secretaresse wel een powernap. Nou, kantoormeubelontwerper Arend heeft daar nu een oplossing voor. En ik praat erover met Arnold Struik, innovatiemanager bij Arend. Goedemiddag, meneer Struik. U heeft dus een oplossing uh, voor dat inkakmoment wat je vaak op kantoor wel hebt. Dat is een powernap, en waarom dan een powernap? Ja, goedemiddag. Uh, uh, nou ja, waarom een powernap? Een powernap heeft ontzettend veel positieve effecten. Uh, je wordt er productiever van, je wordt er gelukkiger van, je wordt er nauwkeuriger van. En dat zijn dan dingen eigenlijk die voor zowel de, de werkgever, maar dus met name voor de werknemer, in dit geval de secretaresse, natuurlijk heel positief kunnen zijn. En hoe lang moet die dan duren? Want ik weet, daar is altijd discussie over. Hè? De een zegt uh, 15 minuten, de ander zegt een half uur. Hoe lang is de geschikte powernap? Ja, dan zijn ze wetenschappelijk wel, wel, wel, wel uit. En in principe vanaf een minuut is het al goed. Um, uh, en hij mag niet langer duren dan zo'n uh, 15 minuten. Dus ideaal is eigenlijk 12, want een minuutje is al goed. Maar bij 12 rust je het meest uit. En je moet stoppen voordat je de remslaap raakt. Dus daarom mag je niet te lang uh, slapen. Oké, okay, en nou heeft u dus iets ontwikkeld uh, wat ons gaat helpen bij die powernap. Ja, om die powernap te faciliteren. Wij noemen het ook de powernap. Het is een, een, een half open dagbed. Dus een, een open voeteneinde en het hoofdeinde is wat gesloten. Daar kun je gaan liggen. Daar zit een matras in die wat uh, trillingen uh, opwekt. Dat, uh, dat noemen wij uh, ja, Total uh, Vibes. En je doet een, een, een, een koptelefoon op waar, waar specifiek rustgevend geluid uitkomt. En dan kun je twaalf minuten ontspannen... En maakt het dan nog uit welke muziek je luistert? Want ik neem aan dat als je de house gaat zitten draaien... dan heeft het niet zoveel zin. Nee, dat heeft niet zoveel zin. Ja, dus er is voor het, uh, het bedrijf die we dit ontwikkeld hebben... Uh, neurosonic, wetenschappelijk onderzoek gedaan... Naar, naar, naar wat dan goede rustgevende muziek zou zijn. Uh, de, dus dat is dan het, dat is dan het beste... Je kunt uiteraard nog eigen muziek gaan draaien... maar dit is wel specifiek ook op de trillingen aangepast. En hij houdt ook op na 12 minuten en, dat, uh, en de trillingen ook. En dat voorkomt dat je alsnog toch in slaap valt... en uh, onbedoeld in een remslaap komt. Want dan moet je eigenlijk 90 minuten doorslapen. Oké, okay. oh, dus je doet het of kort of lang? Ja, want als je eenmaal in je remslaap bent en je wordt daarna wakker... Dan, uh, dan heb je een soort van slaapdronken effect. En dat is dan dus weer niet op de korte termijn heel erg productief. <lacht> nee, en dat is ook niet nuttig op de werkvloer, denk ik. Jij zegt wel, nou, als je die power nap goed doet... dan is dat uh, extra effectief, dan is ook goed voor je werkgever. Um, ja, ik denk dan toch, als ik met dit verhaal naar mijn hoofdredacteur ga... weet ik niet of die gelijk zegt, ja, goed idee, Roos, ga maar even leren. Nou, nee, het zegt ook misschien eens over jou, euh, <lacht> jouw hoofdredacteur. Uh, het, het is natuurlijk zo, dat, kijk, NASA gebruikt dit... Uh, dus die, hebben het, uh, die doen het omdat ze echt een toename zien... in alertheid uh, van, van hun personeel. Uh, Apple is ermee bezig. Um, als wij uh, op skivakantie gaan... Dan, is, uh, dan zijn allemaal instanties als de kippen bij hem te zeggen... doe een powernapje voor je weer verder gaat rijden. Dus waarom zouden we dat wel doen uh, voordat we een, een lange autotrip doen... maar niet als we een lange dag op werk rijden? En, en maakt het dan ook nog uit per sector? Want ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat in het ziekenhuis... als je lange operaties moet doen als chirurg... je hoort wel eens die tijden daar, dat het daar perfect voor zou zijn. Maar dat... dat, dat dat als je uh, dingen tikt of zo de hele dag, dat het misschien minder per se nuttig is? Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is ook maar net af en het belang. Hè? Als een, als, ik kan me voorstellen dat secretaris ook wel eens hele belangrijke muiltjes tikken. Dan wil je ook graag dat ze helemaal goed zijn. Uh, en uh, een ziekenhuis, natuurlijk, uh, met patiënten is natuurlijk een heel goed voorbeeld. En NASA natuurlijk ook. Uh, met, met dat soort spannende trajecten. Maar uh, ik denk dat we juist op een dag als vandaag... niet de rol van secretaresses moeten gaan onderschatten. Um, en, uh, en het is ook dus niet alleen het, het nauwkeurig, Het is ook gewoon een... een, een, een uh, je gelukshormoon, uh, serotonin, wordt, wordt meer aangemaakt. En het is ook een beetje bedoeld als een, als, een, als een cadeautje... als ik jou, jouw vraag goed interpreteerde. Ja, ja zeker, zeker. Het is ook niet om te onderschatten... maar meer van hoe intensief je misschien bepaalde uh, werkzaamheden doet. Maar denk jij dat werkgevers hiervoor openstaan? Ja, wij, hebben het, uh, wij zijn in februari hiermee mee gekomen. En ook met, het, met, met onderzoek ernaar. Uh, en uh, we hebben het bijvoorbeeld op LinkedIn geplaatst. En we krijgen gewoon spontaan aanvragen van, uh, van bedrijven. Uh, die vragen van, kunnen wij zoiets een proef krijgen? En uh, nou, over twee weken rollen de eerste tien uh, uh, proefmodellen... gaan ook naar al die klanten toe. Kijk, en gebruik je het zelf ook? Dus, ja, we zien wel degelijk vraag. Ik heb er inderdaad al twee keer op gelegen. Ik heb het voort gehad om op een hele drukke beurs erop te zijn gaan liggen. Dus totaal zonder privacy. En toen heb ik zelfs echt toch het tegen mijn verwachting in het gevoel gekregen dat, uh, dat ik echt ontspande. Maar nu gebruik je het nog niet in je dagelijkse werkzaamheden. Ook los van, van je, je eigen uh, meubel. Het is niet zo dat jij in je eigen werk nu af en toe gaat liggen. Uh, nou, dat is heel grappig. Ik ben nu in Milaan op een beurs en ik heb gisteren uh, even gaan liggen, ja. Toch wel? Ik ben me er meer bewust van geworden. Ja, en voel je je, nu, voel je gewoon dan gewoon ook scherp? Nou, ik hoop dat ik in ieder geval dat ik vitaal <laughs> klink. Ik heb het vandaag nog niet gedaan trouwens. Oké, okay, nou het is het. Het beste moment is, uh, komt eraan. Maar de, dus in ieder val... eigenlijk idealiter moet ik zo meteen even gaan, uh, gaan liggen. Want het beste moment is rond dit tijdstip. Uh, want dan ben je eigenlijk het langste al wakker. En je zit nog het verste voor uh, je avondslaapje. Dus misschien dat ik zo meteen wel even een powernapje pak. Kijk, Arnold Struik van kantoormeubelontwerper. Aan en dank voor dit gesprek. En uh, nou, slaap lekker dan straks. Wel kort houden. <laughs> ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Na half vier, Politiek Vandaag. Hoe reageert de achterban van D66... op de verwikkelingen rond het referendum? U hoort het zo. En tegen vier uur trending vandaag met uh, wat eigenlijk, Lambert? It's amazing, Roos. Werkelijk ongelooflijk, want Telcel komt terug. En uh, goed nieuws als je zo meteen met het mooie weer het terras op wil. Waarom? Dat hoor je straks. Na het NOS NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Nederland moet meer geld uitgeven aan Defensie. Topman Stoltenberg zei dat tijdens een ontmoeting met premier Rutte... en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Blok en Bijleveld. Stoltenberg wees op de dreiging in de wereld die steeds meer toeneemt. Een grote hoeveelheid versleutelde computerdata die in Canada in beslag is genomen, mag in Nederland worden gebruikt als bewijsmateriaal. Dat leek bij de uitspraak in de strafzaak tegen een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld, nou Val F, die kreeg 18 jaar cel. De politie gaat bedrijven die appartementen verhuren aan criminelen aanpakken. Het gaat vaak om dure luxe appartementen die criminelen cash betalen. Zoals verwacht is in Cuba Miguel Díaz-Canel gekozen tot nieuwe president. Díaz-Canel was de enige kandidaat om Raúl Castro op te volgen. En het is officieel de eerste zomerse dag van het jaar. De temperatuur in de beeld is opgelopen naar 25 graden en het is ook de warmste 19e april sinds het begin van de officiële temperatuurmetingen in 1901. Gaan we naar Helene de Geest met de situatie op de weg. Het is al behoorlijk druk. Er staat al bijna 120 kilometer file. Bij Den Haag op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Rijswijk en Knoop en Ketelplein alweer 20 minuten tijdverlies... voor de Keteltunnel. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Bodegraven 15 kilometer. Het tijdverlies is daar ook 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Daardoor is ook de afrit dicht. De A15 is druk van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Henrikido Ambacht en Sliedrecht, 7 kilometer. En op de A44, de hele middag al file van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar is er vertraging een kwartier. Politiek vandaag. Roos Morgay. D66 beleeft moeilijke tijden. De partij moest het kroonjuweel, het afschaffen van het referendum opgeven... en de draai in het debat over de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten verkopen. Ik ga erover praten met politiek commentator Joost Vullings... en Gijs Rademaker van ons vandaag Opiniepanel natuurlijk. Gijs, ik begin even bij jou. Jullie hebben onderzocht hoe het afschaffen van het referendum... bij de achterban van D66 is gevallen. Vertel. Ja, dan zou je denken dat, uh, dat ze daar allemaal enorm rauwig over zijn. Dat is wat wij verwachten toen we die peiling uitzetten. Maar dat is eigenlijk uh, niet zo. De meeste D66-kiezers, uh, mensen die dus vorig jaar op de partij hebben gestemd bij de kamerverkiezingen bedoel ik dan. Die vinden het goed dat het is afgeschaft. Dat is geen enorme groep, Roos. Dat is 54 procent. Dus het is echt een hele krappe meerderheid. Uh, vier op de tien, die hadden het referendum juist graag gehouden. Dus ja, ik noem dat vaak verdeeld. Maar je ziet ja. echt wel duidelijk dat de grootste groep uh, het referendum... dat eigenlijk prima vindt dat het is ja, afgeschaft. D66 wordt in ieder geval niet erop afgestraft. Nee. En geven ze dan ook nog redenen daarbij? Ja, uh, de belangrijkste reden die ik zie is um, dat de meeste uh, kiezers dus zeggen, ja, het, het, het werkte niet op deze manier. Zo, uh, zo moet het niet. Uh, dan maar afschaffen. Uh, en natuurlijk de mensen die tegen zijn. Toch een behoorlijke groep, hè? vier op de tien. Ja, die zeggen, ja, dit is dus een van de kroonjuwelen. Dit hadden we niet moeten doen. We hadden het moeten aanpassen. Maar we hadden het natuurlijk niet moeten afschaffen. Nee. En Joost Vullings, dit is best een opsteker voor D66. Het valt wel mee, dus die schade. Nou, ik kijk toch to to naar die vier op de tien. Kijk, uh, ik denk bij de leden is zelfs de steun... voor het afschaffen van het referendum nog groter. Dus de partij voelt zich ook wel, wel gesteund. Maar als vier op de tien van, van je stemmers zegt: van, Nou, dat vinden we eigenlijk nog niet zo'n goed idee. En als dat ook nog eens bij die mensen belangrijk is in een overweging om op jouw partij te stemmen. Ja, dan ben je zo een paar zetels kwijt. Dus, dus het, is het is wel degelijk gevaarlijk. Zeg ja, jij. want natuurlijk, want heel veel mensen associëren D66 natuurlijk met meer directe democratie. Dat je als burger meer te kiezen hebt. Dus dat is echt de kernwaarde van je partij. Dus dit is niet zomaar een compromis dat je sluit over gewoon wat extra geld naar onderwijs of naar zorg. Nee, dit raakt echt de, de kern van je je partij. En als je daar dus iets doet wat, wat, wat toch niet echt door iedereen gewaardeerd wordt, is het natuurlijk wel riskanter. Maar des te opmerkelijker. Dus dat meer dan 50% zegt, ja, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ja, die zijn het gewoon met de partij top eens. Want dit, dit was toch niet het, de vorm van referendum wat we wilden. En ik denk ook dat, dat het onderwerp het Oekraïne-verdrag, ja. dat ze dat ook niet fijn vonden. Nee. Ook de uitslag niet. Het ging uh, natuurlijk niet goed. Ja, ze voelen het misschien wel een beetje gekaapt door mensen als, als, als geen stijl. Uh, ik denk dat een de gemiddelde D66-stemmer niet echt heel fan is van geen stijl. Dus dat, ik, ik snap dat sentiment. Wel, maar het wordt wel met veel gemak natuurlijk bij het oud vuil gezet, uh, die wet. Ja. Nou, wij spraken met partijprominent Jan Terlouw over de resultaten van het opiniepanel. En Terlouw zegt het volgende over het afschaffen van het referendum. In het verkiezingsprogramma van D66 en ook in de geschiedenis speelt het referendum een belangrijke rol. Maar goed, dat is nou eenmaal besloten. Wat, ik, wat me verbaast, dat is de haast waarmee dit voornemen wordt uitgevoerd. Er staat niet in het regeerakkoord dat het morgen moet gebeuren in die kabinetsperiode. Dan zou ik zeggen, kabinet, neem je tijd. Neem het nog eens even terug. Denk nog eens even na. Evalueer nog eens even. Wacht op het rapport Remkes. En doe het dan, als je het zo nodig af moet schaffen. Ja, ik vind het natuurlijk jammer. Het is de uitkomst van een regeerakkoord. Dat kan gebeuren in een coalitie is voor leden van D66 een minder lekkere pil om te slikken. Ja, hij vindt het dus jammer. Maar hij zegt ook, Joost, wacht nog even met de uitvoering ja, hiervan. Vind je dat opvallend? Nee, dat, vind ik, dat, dat hoor je natuurlijk meer bij de kritiekassers. Je, je hoort hem niet heel erg enthousiast zijn over het referendum. Maar wel inderdaad. Het wordt met heel veel haastige spoed afgeschaft. En dat is natuurlijk ook een deel van de, van de kritiek. In Politiek Den Haag, maar natuurlijk ook bij veel kiezers. Van, ja, het was eigenlijk nog maar één keer geweest. Nu dan twee keer. Wellicht nog één keer over de donorwet. Ja, en het wordt alweer afgeschaft. En ze hebben het zelf. Het was een initiatiefwet waar deze 60 aan meedeed. Want dat maakt het extra pijnlijk. O, overigens in de in de geschiedenis van D66, toen ze werden opgericht... waren ze voor meer directe democratie. Het referendum was daar geen onderdeel van, overigens. Dus dat is er, je, is er later bijgekomen. Dat ja. is er later bijgekomen, maar ja, je associeert het toch wel heel erg... Met, met, met D66. Dus je hebt zelf jarenlang gestreden voor het referendum. En toen ging zat het één keer tegen en dan wil je er vanaf. En ze zeiden wel, ja, het moet een opmaat zijn... naar een correctief bindend referendum. Dat, maar dat is ook alweer teruggetrokken. Dus ja, nee, het zit allemaal niet zo lekker. Nee, en Gijs, het kabinet uh, zit er nu zo'n half jaar... en dat was voor D66 dus een roerige tijd... niet? Alleen hierom trouwens. Hoe tevreden zijn die kiezers van D66 volgens jou? Nou ja, we hebben het nu. Het, het, het lijkt een beetje goed te gaan hè, nu we dat over dat referendum hebben. Maar nogmaals, het is een kleine groep. En dat, laten we niet doen alsof er niks aan de hand is. Want er is van alles aan de hand als wij naar onze peiling kijken. Um, als partijen gaan regeren, dan zie je vaak dat het elektraal pijn doet. Hè. Je, je, er wordt over D66 altijd wel gezegd: regeren is halveren. Of uh, meer dan halveren zelfs. Hè. Het doet pijn, want je moet compromissen sluiten, je moet samenwerken. Maar wat wij hebben gedaan afgelopen week... is kiezers van alle vier de coalitiepartijen hebben we gevraagd... Um, hoe ze denken over de rol van hun eigen partij in het kabinet. Of ze daar nou positiever of negatiever over zijn gaan denken... de afgelopen, bijvoorbeeld de afgelopen half jaar. Nou, en dan zie je dat bij de andere drie partijen... CDA, VVD, ChristenUnie is weinig te zien. Zie ik minderheden van ongeveer uh, 10 tot 20 procent... die zeggen, ik ben echt negatiever gaan denken over mijn eigen partij... Um, bij D66 is dat bijna de helft van de kiezers. Dat is een enorm verschil. Dus je ziet. Er, is er gaat, iets, de mis er in gaat, die gaat partij. iets mis daar. Ja. Joost? Ja, nou kijk, dat is natuurlijk uh, ter verdediging van D66. Je sluit een regeerakkoord, dan sluit je compromissen. En daar zit er natuurlijk pijn in voor iedere partij. En er zitten mooie dingen in. Uh, nou, net de dingen die voor D66 pijn doen, daar is dit kabinet mee begonnen. Hè? De, de, de, de WIF, er was een referendum over, er kwam heel veel aandacht voor afschaffen referendum. Dus zij pakken alle pijn in het begin. Ze krijgen nu. alle klappen nu. Ja, het is gewoon een hele ongelukkige periode. Uh, je ziet ook dat Alexander Pechtold moet wennen aan zijn nieuwe rol, van, van iemand die dus een, de, de, het coalitie, het kabinet moet verdedigen. De vorige keer kon hij aanvallen en deals sluiten. Dat vond hij dat vond echt heerlijk. Uh, dus het is een wat mindere periode. Maar er zitten natuurlijk ook mooie dingen voor deze 60 en de -re Dus die gaan nog komen. Dus bedoel, er is, bedoel, ik snap dat ze nu eventjes wat minder lekker in de vel zitten, maar er is echt nog wel een kans op herstel. Ze dus zitten niet toch... zoals PvdA in een, een ja, dat, dalende dat, lijn? Dat kan. Bedoel, dat, dit kan een voorbode zijn van een lijn die maar blijft dalen. Dat is te, toch heel moeilijk te voorspellen. Maar het kan zijn dat dit een tijdelijke dip is. Ja, zo gaat dat. Het is gewoon lastig. Nee, ja. Allereerst, het is nog geen enorme dip. Je ziet D66 de afgelopen maanden niet enorm dalen in zetels. En dat is waarom deze peiling... Deze peiling zit tussen die zetels in het... het weet je wat, D66-kiezers zijn het nog best eens op hun partij. En waarschijnlijk zouden ze nog steeds op die partij stemmen, maar het sentiment rondom die partij is heel snel aan het verslechteren. En, en, en dat is inderdaad een dalende lijn. En dan wil ik even naar Alexander Pechtold. Hè. Hoe kijken ze daarnaar? Ja, nou ja, Pechtold is een van de redenen waarom, waarom die uh, kiezers zo negatiever zijn gaan denken. We hebben even we hebben ze gewoon gevraagd. We hebben er duizenden van. Dus we hebben ze de afgelopen week gevraagd, wa wat is je probleem met de partij? Waarom ben je dan zo negatief gaan denken? Nou, dan zie je dat het om aan een aantal dingen ligt. Uh, mensen vinden uh, dat deze 60 zich zo zegt iemand, zich veel te veel laat gebruiken... door andere coalitiepartijen. Nou, Dat zit ja, in dat Joost ja. zegt dat de slechte dingetjes... een beetje rare planning. Hè? Slechte dingetjes zitten op het begin. Um, het referendum is natuurlijk een enorm uh, topic... dat mensen daar boos over zijn. En, en ook de manier waarop de partij daarmee omgaat. Iemand die, die schrijft ons de rationele openheid die maakt plaats bij D66 voor gedraai en geklets... om zich uit benarde situaties te wringen... terwijl iedereen ziet wat er gebeurt en weet waarom... schrijft dus een van die kiezers aan ons. En, ja, je zei het al, Pechtold zelf is een factor. Iemand die zegt, er mag wat meer peper in. Pechtold is niet meer zo swingend als hij was. En wat we ook gedaan hebben is, we hebben gewoon... Uh, alle kiezers van die, van die verschillende uh, coalitiepartijen... hebben we gevraagd naar het vertrouwen in hun partijleider. Nou, het vertrouwen van een, van een uh, achterban moet zo tussen de 80 en 90 procent liggen. En bij de meeste uh, uh, partijleiders is dat ook zo. Je voelt hem hangen, behalve bij Alexander Pecht. Daar ligt het vertrouwen op 64 procent. Nou, zou je zeggen, 64 procent. Twee derde heeft dus nog vertrouwen. 6,4. Ik, ik, ik zou het er vroeger <laughs> voor doen, maar het is in, dus niet goed. Het uh, nee. uh, is <laughs> ja. niet goed. We, uh, we doen dit echt al jaren. En, en zeker en zien, in vergelijking met die anderen, dus zeg jij ook. Ja, ja. Daar is geen centje pijn. Die pijn zit bij Pechtel. Dus je ziet, de regeren doet eigenlijk maar pijn bij één partij op dit moment. 67. En hij, hij doet dit al twaalf jaar. Zit al ruim twintig jaar in de politiek. Is misschien zijn beste tijd gewoon voorbij, Joost Vullings? Of is dat uh, mag je dat niet zo? Nee, nou, ze net al die rolverwisseling. Dus da da daar moet hij aan, aan wennen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat je je moet wel altijd met dezelfde energie erin zitten. Maar als je natuurlijk aan hem vraagt van, heb je er nog zin in, dan zegt een politicus altijd ja. Je zegt niet nee. Ik, eigenlijk merk ik s'nachts dat ik er minder zin in heb. Maar jij maakt hem heel vaak mee. Heeft hij er nog zin in? Zie je <lacht> nou, dat? Ik merk wel dat, dat hij het lastig vindt. Hij moet zich nu vaker verdedigen in hij interviews. Heeft hij veel klappen gehad met het ja, appartement uh, van hem? Ja. En ook nog eens valt toen Halbe Zelstra op tegen die er gelijk heel erg verdedigen. Dat zijn van die momenten dat je denkt... nou, dan had je best wat, wat kritischer kunnen zijn. En, en ook uh, hoe de manier waarop het referendum wordt verdedigd... het afschaffen ervan, dat gaat misschien net iets te makkelijk. Je voelt eigenlijk geen pijn. Dus nee, dit is niet zijn beste periode. Maar ja, laten we even kijken naar, naar bijvoorbeeld Mark Rutte in 2012. De, die maanden na die verkiezingsbelofte... er werd geen cent meer voor zijn politieke carrière gegeven. Inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja, en nu, zit die, nu zijn die cijfers weer, weer hartstikke hoog. In de politiek dus, weet je het nooit, zeg nee, jij. Nee, maar hij zit lang, dus... het, het er kan altijd moment komen dat de kiezers denken... nou, we hebben wel, wel zin in een nieuw gezicht. Ja, dat risico loop je nou Ja. In. Nou, We vroegen het ook aan Jan Terlouw. Het is altijd lastig als je in een coalitie zit... en je moet dingen doen die je zelf anders gedaan zou hebben. Maar als je verantwoordelijkheid neemt voor de landse regering... dan is dat nou eenmaal zo. En natuurlijk is dat lastig voor een partijleider, voor een fractievoorzitter. Maar zo is het leven. En dan weeg je af... Neem ik mijn verantwoordelijkheid voor het landsbestuur... met enige schade wellicht, of doe ik dat niet? Iedere leider heeft een houdbaarheidsdatum. Is het verstandig van hem om nog jaren op deze post te blijven zitten? Ja, maar daar ga ik niet over oordelen. Dat moet de fractie en vooral Alexander zelf bepalen. Hij heeft ontzaglijk goede dingen gedaan voor D66. En daar treed ik niet in. Ja, ik ga er niet over oordelen. Hij zegt ook niet echt. Ja, hij moet kosten koste wat het kost blijven zitten. Ja. En hij zegt, hij heeft ook goede dingen. Dat is natuurlijk vaak het probleem. Hij heeft, Alexander Pechtold heeft die partij echt van, van de straat geraapt en gered. Dus die heeft natuurlijk heel veel krediet en heel veel aanzien. Maar goed, ik denk ook wel uh, dat hij natuurlijk heel erg nadenkt over zijn opvolging. Volgens mij is hij toch echt wel van plan deze kabinetsperiode af te maken. Die indruk heb ik nu. Om daar een succes van te maken. Maar ja, dan komt het moment dat, dat hij dus iemand moet aanwijzen of een verkiezing moet organiseren met twee geschikte kandidaten. En dat ligt nog niet zo erg voor de hand. Dan is het nog spannend. Ja. Gijs, hoe reageren ze op jullie onderzoek bij D66? Weet je dat al? Nee, dat weet ik niet. Maar het lijkt me dat ze er niet heel, uh, heel erg blij mee zijn. Maar dat is onze rol. Dat is de rol die we als opiniepeiler nou eenmaal hebben. Um, het kabinet zit er nu een half jaar. Ja, dat is heel legitiem om te kijken waar de pijn zit. Dat zit bij deze partij. We hebben ook nog een beetje gevraagd naar de opvolging bij D66. Ah. Um, uh, ja, maar daar is nog geen duidelijk beeld van te geven. En dat nee. is het okay. probleem eigenlijk. Hè? Ja, nou, dat, dat wordt een, een volgend op. onderwerp ja. wellicht. Een, een ander opiniepanel over de opvolging. Vanavond om kwart over zes en één vandaag op tv. Ook uitgebreid aandacht voor dit onderwerp zien we Jullie weer geisraden maken en Joost voor Dank jullie wel. En dan gaan we naar. De NOS, daar nieuws via de NOS. In kamp Amersfoort is herdacht dat het kamp 73 jaar geleden werd bevrijd... en werd overgedragen aan het Rode Kruis. De mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort gevangen zaten... werden meestal doorgevoerd naar kampen en fabrieken in Duitsland. In totaal hebben er 37.000 mensen gevangen gezeten. Meer dan 1000 mensen wonen de herdenking bij. Onder wie 16 oud-gevangenen. Een verslag van NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk. Papieren, want ze wilden weten wie wij waren. Maar die papieren hadden wij niet. Wij hadden geen paspoort. Ze konden nooit aan ons zien wie wij waren en wat wij waren. Een van de sprekers tijdens de bijeenkomst is de 95-jarige meneer Dupont. Hij werd op de vlucht neergeschoten, geraakt door vier kogels, zit nu in een rolstoel. En hij doet zijn verhaal voor het publiek hier. Er zijn een dikke duizend mensen op deze herdenking. Als hij klaar is met zijn verhaal... krijgt hij van de mensen die naar nou, hem hebben geluisterd... een staande ovatie. Foppen, Dupont... U kwam hier terecht omdat u uh, uh, niet wilde gaan werken voor de Duitsers. Ja, ja. U bent verraden. Uh, ja. Het leven hier in die vijf weken, kunt u dat beschrijven? Wat, wat gebeurde er? De eerste paar dagen moesten we stenen sjouwen. Twaalf stenen op arm. En die moesten we 200 meter verder brengen. En, uh, en daar weer op stapelen. En dan teruglopen zo snel mogelijk. En weer nieuwe halen. Lijkt me vrij een bezigheid. Oh, het was verschrikkelijk. Het was gewoon pesten. Het was juidagen. En toen was er één jongen bij die liet een steen vallen. Ze hebben hem zo geslagen. Het bloed liet van alle kanten uit het lichaam. Ze hebben zijn bril kapot in de ogen geslagen. Het glas allemaal in de ogen. En uh, hij uh, zat geen leven meer in. Maar dat was niet de enige keer. Er zijn nu steeds uh, meer jonge mensen die hier komen om mee te herdenken... Begrijpt u dat? Ja, ik, ergens begrijp ik het wel. Die kinderen of die kleinkinderen... die willen wel weten... wat er vroeger met hun opa... of hun vader is gebeurd. Ik, ik kan dat ergens wel indenken. Kijk, ik vertelde het eerst ook nooit. Tot op een gegeven moment... ik was 74 jaar... en toen heb ik mijn verhaal opgeschreven. Toen heb ik dat mijn zoon laten lezen. Ik zei, is dit nou wat je wou? Ja, hij dit. dit is mooi. Nou weten wij ook wat onze vader heeft meegemaakt. Ja, hetzelfde wat ik heb meegemaakt. Kan niet anders. En vanaf dat moment kon ik erover praten. Dan de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare woningen is groot. En dat wordt alleen maar groter als het kabinet blijft bij een voorgenomen maatregel... die belastingontwijking door multinationals moet tegengaan. Dat stelt Edes, de vereniging van woningcorporaties. In onze studio in Den Haag zit Marnix Noorder, voorzitter van Edes. U komt net van het halfjaarcongres van Edes. En um, ja, daar was ook D66 minister Ollengren. Bent u positief gestemd na dit congres? Of zegt hij nou, het was eigenlijk niet zo positief daar? Ja, de leden zijn vierkant achter de lijn die we hebben gekozen. Maar ik ben niet heel positief over de boodschap van de minister. Want uh, nou ja, ze is heel aardig en vriendelijk. Uh, maar uh, ja, ze doet geen enkele toezegging op dit moment. En dat hebben we wel, uh, wel nodig. Dus ze snapt allemaal wat er speelt. En ze begrijpt ook het probleem. Uh, ze willen mee naar het kabinet uh, terug. Maar ik wil gewoon een afspraak. En ja, op het moment dat je niet helderheid hebt... over wat je investeringsruimte is om nieuwbouw te doen... dan, dan kun je dus niet investeren. Dus u vindt het eigenlijk te weinig wat u vandaag gehoord hebt van haar? Ja. Het uh, was een prachtige dag, mooi zonnetje, alles erop en draan. Maar als je nou kijkt <laughs> ja, aan het einde het van de voor. dag, dan is, ja, dan is het niet genoeg. En ik, ik ben, zou ik heel eerlijk zeggen, ik ben, ik ben eigenlijk best boos uh, in, uh, in, in hoe ik ernaar kijk. Ik ben al een half jaar bezig om bij diverse uh, directeuren generaal bij financiën, bij, bij staatssecretaris, bij iedereen het verhaal duidelijk te maken. van Jongens, op het moment dat jullie deze nieuwe, wel gekke lijn doorzetten, om niet alleen de multinationals de Belastingaftrek uh, af te schaffen. Maar het Ook voor corporaties te doen, ja, dat betekent dus dat je daarmee ja, de rente -aftrek, hè, die je had ineens verdwenen is. Ja, en... laten we even gaan naar waar het precies om gaat. Want u liet vanochtend in de Telegraaf een noodkreet optekenen ja. en u legt daarin een verband tussen een maatregel die belastingontwijking moet tegengaan en de financiële positie van corporaties. Kunt u dat eens kort uitleggen? Hoe zit dat? Ja, dus is een belastingmaatregel die moet zorgen dat multinationals... we kennen ze allemaal, hele grote bedrijven... die eigenlijk daar belasting gaan betalen waar ze het beste uitkomt... dat die hun rente aftrekt die ze hadden, dat het niet meer kan. En dat, dat, dat is dan een Europese maatregel... Hartstikke goed. Uh, maar wat de Nederlandse overheid extra doet... is zeggen dat die beperking van die aftrek... vergelijkt een beetje met als je zelf een woning hebt... dan mag je ook de hypotheekrente aftrekken hè, van de belasting. Dus daardoor kun je een duurdere woning kopen. heb je meer ruimte voor de investering. Nou, dat hè, en dan voor die, die, die ruim 2 miljoen corporatiewoningen. Die aftrek die zou ineens worden afgeschaft nu... Alleen omdat Nederland dat wil, terwijl andere landen dat niet doen. Ja, en op het moment dat je minder geld hebt, dan heb je ook minder geld te investeren. En waarom ik zo, zo, zo boos erover ben, want ik vind het prima dat je multinationals gewoon, omdat als ik laat betalen... Hard gedaan pakken. Ja, maar, maar laat dat niet ten koste gaan van de woningen voor de gewone huurder. Ja, want, want wie gaat hier iets van merken volgens u? Nou... Ik heb het dus geprobeerd uit te rekenen en betekent dat wij bijvoorbeeld... als je het hebt in hoeveel woningen we nu minder gaan bouwen... dan heb je het over een uh, stad als uh, Amersfoort. Dus we gaan een stad als Amersfoort minder bouwen. Dat betekent dus dat duizenden en duizenden en duizenden mensen... die anders een huurwoning van ons zouden kunnen krijgen, hem niet krijgen. En dat, dat is dus echt, het vervelende is: ik kan niet zeggen het is deze meneer of die mevrouw. Maar in heel Nederland zijn het 67.000 woningen die we nou niet gaan bouwen. Dat doet echt pijn. En ik vind, daarom ben ik er ook zo, zo, zo verdrietig over. Het zijn allemaal mensen die al jaren wachten op een woning die klem zitten met de vingers tussen de deur van de woningmarkt... die niets genoeg kunnen lenen om iets te kopen... en nu dus ook niet in aanmerking komen voor het huren. En u zegt eigenlijk, ja, de kabinetten van de afgelopen jaren... die hebben eigenlijk hier steeds aan bijgedragen... aan het tekort aan betaalbare woningen. Nou ik maak hem iets scherper. Die maatregel, die, die Europese maatregel, die, die ATAT, die hele gekke belastingmaatregel, die op zich dus prima is tegen het multinational gedrag. De een, het enige land wat dat doet zoals het nu is voorgesteld is Nederland. En gek genoeg, het vorige kabinet had een, had een andere invulling, namelijk de rest als de andere Europese landen. En Nederland doet dan, als ja, klinkt bijna als pestrij, maar zegt ze, ja maar woonbouwcorporatie moet daar ook aan voldoen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat komt zelfs een duvel Juist een doosje, en uh, uh, heeft, heeft het effect wat ik uh, wat ik probeer te schetsen. Uh, en in mijn beleving is het gewoon plat. Een, een, een gekke maatregel die ten koste gaat van de mensen met. De kleine portemonnee en de mensen die, uh, die al huren, maar ook de mensen die bij ons wonen, of die bij ons zouden willen wonen en geen woning kunnen krijgen. Maar is, is, is het kabinet dan doof voor uw uh, noodkreet? Want u roept het ook al een tijdje. Ja, minister uh, Olongren is echt wel, welwillend. Uh, en uh, ze snapt heel goed wat de vraag is. En uh, zij zegt: van ja, maar het hangt ook wel af van het type investeringen wat jullie willen doen prima. Hè. Dus ik wil best een verantwoording afleggen over zoveel gaan we extra investeren. Daar wil ik ook afspraken over maken. Maar de, zeg maar uh, het, het, het ingewikkelde is. En je zult het zelf ook hebben. Hè. Als, er, als, er, als er bijvoorbeeld uh, wordt bezuinigd of zo in een, in een bedrijf, dan gaat iedereen in de wachtstand zitten. Nou, als, je, als je nou niet wil dat de corporatie in de wachtstand gaat zitten, moet je zeggen dat je misschien extra belasting gaat heffen. Want dat, ja, Dan, dan dus denkt iedereen, nou, dan, dan wacht ik even mijn investering uh, af. Maar wat gaat u nu doen nog kort uh, om uw standpunt wel duidelijk te krijgen? Nou, u stelt uh, een hele goede vragen en u heeft gelukkig ook een hele goede luisteraars. Ik hoop dat uh, uh, wethouders, uh, met name natuurlijk van mensen uh, die uh, in, de, in dit kabinet zitten, uh, ook de signalen doorleggen van: jongens, op deze manier uh, loopt het vast ook die verduurzaming. Dus de investering in de verduurzaming van de vooruit, Dus CO2-neutraal maken. En dat op basis daarvan voldoende mensen zeggen... ja, maar dit kan dus echt niet. En op het moment dat voldoende gerealiseerd wordt... dan gaan we een gesprek met het kabinet om het op te lossen. Oké. Okay. Marnix Noorder vanuit Den Haag. Dank u wel, voorzitter. Van Edes, de Vereniging van Woningcorporaties. Trending Vandaag. Ja, ik heb goed nieuws voor jou om Vertel. maar mee te beginnen. Nou, dat bericht vorige week, ik weet niet, je hebt het vast ook meegekregen, werd door veel media verspreid dat elk extra glas alcohol boven de vijf per week 30 minuten van je leven kost. Zeker? Nou, dat blijkt niet te kloppen. De media baseerde zich op een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, maar geen enkele journalist bleek het onderzoek zelf goed gelezen te hebben. Pas vanaf 10 glazen per week is er een levensverkortend effect meetbaar. Maar dat is niet in dagen of zelfs maar in minuten uit te rekenen. Dus die 30 minuten kun je rustig vergeten. Het is goochelen met statistieken, zeggen wetenschappers nu. We hebben nog geen stijl, maakte zes dagen geleden... daarom al gehakt van deze koppen. Uh, maar de Volkskrant komt nu vandaag zelf ook op hun artikel terug. Ze zeggen nu dat het inderdaad kort door de bocht was... maar uh, ze schuiven het Erasmus MC gedeeltelijk de schuld in de schoenen... want die verstuurde een e-mail waarin ze stelde... hoe minder je drinkt, hoe langer je leeft. En de betrokken onderzoekster Trudy Voortman krijgt er ook van langs, omdat ze helemaal niks verbeterde uit het artikel... dat haar vooraf wel ter inzage was gestuurd. En bovendien werd Jaap Del ingeschakeld om meer te lezen. En die zei ook niks. Dus ja, het was eigenlijk iedereen zijn schuld... behalve die van de Volkskrant. Maar goed, het is wel goed nieuws... zo met het prachtige terras Nou, ik wou zeggen, iedereen op het terras... Ja. denkt nu, yes, en we, neemt er nog even. We eentje. hebben straks een afrotrosborrel... dus uh, dit, uh, dit is goed nieuws voor iedereen. Ja, en dan nog meer goed nieuws... voor liefhebbers van Telcel, want het televisieverkoopkanaal... komt terug. Een jaar geleden kwam Telcel te koop te staan. Vandaag is bekend geworden dat de Oostenrijkse branchegenoot... Mediashop het bedrijf heeft gekocht... En ook van plan is om die oude infomercials weer op televisie uit te zenden. In Nederland werd Telcel vanaf de jaren negentig overdag uitgezonden op RTL-zenders. En dat leverde echt historische televisie op. Zoals Tineke de Noord die de Bio stabiel aanpreest. Uh, Giel Montagne had je die verzamelalbums van de beste Nederlandstalige muziek aan de man bracht. Maar de meeste mensen zullen vooral terugdenken aan de Nederlandse versies van het Telcel-programma Amazing Discoveries. De Amerikaanse stemmen werden voorzien van Nederlandse voiceovers met een Amerikaans accent. Dit is niet te geloven, dit is live. Ben jij niet Guy Dickmorse, trainer? Ja, dit is toch een amazing discovery. Ja, maar we zitten midden in een uitzending. Wat doen jullie hier? We hoorden dat dit uh, programma over de perfect punch ging. De perfecte punch? Nee, nee, nee. Sorry, maar de perfect punch is een handwerkpakketje, <laughs> geen punchding. Wacht eens even, dit is John Gray. Jij bent de top amateur zwaargewicht in Amerika. Wat doe je hier? Mike, ik kijk altijd naar Amazing Discoveries. Ja, door deze Mike bereikt het programma echt een soort cultstatus. Ja, nou, bij mij in mijn studentenhuis werd er echt volop ja, naar gekeken. Inderdaad, toen. een hele nacht lang werd het uitgezonden. Zeker. En iedereen zat er dronken naar te kijken. Nou, of deze Amazing Discoveries of Tineke de Nooi ook weer terug zullen keren in de nieuwe Telcel-programmering. Dat is nog niet bekend. Überhaupt, of het weer in Nederland zal worden uitgezonden, is nog niet bekend. Uh, en dan uh, tot slot, Eddie Izzard zal komende zaterdag een optreden geven in Nederland. Normaal staat de Britse Commissie in uh, grote stadions als Madison Square Garden in New York of uh, Wembley en de O2 in Londen. Maar zaterdag staat hij voor zijn try-out op poppodium De Effenaar in Eindhoven. Isert heeft eerder al aangegeven dat hij uh, dat van Nederland houdt en van het Nederlandse publiek. En soms maakt hij in zijn show ook opmerkingen over het feit dat Nederlanders zo goed zijn in het spreken van Engels. Zaterdag future generations of Europeans, I'm sorry Europeans, but we're have We are have to be. in one head. No one can live at that speed. God, man. Asking the impossible. But the Dutch speak four languages and smoke marijuana. Ja, dus in de effenaar in uh, in Eindhoven. Leuk ga jij. Nou, ik zou willen. Ik ga kijken. Maar ik zit in Schotland, dus het kan niet. Is ook nee, leuk. Jammer, ja. Dankjewel, uh, Lammert. Morgen dan zijn we er weer. En dan uh, zijn we vanuit Nielsport in Den Haag. U bent daar trouwens van harte welkom als publiek tussen twee en vier. Nu op deze zender Nieuws Co. met Lara Rensen. Wij wensen u nog een heel mooie middag en geniet van de zon.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 Kruisingaap.nl